Epstein overleed in 2019 in zijn cel. Op meerdere plekken in Iran zijn explosies geweest. In de zuidelijke havenstad Bandar Abbas was een ontploffing in een appartementencomplex. Die werd veroorzaakt door een gaslek, meldde staatsmedia op basis van de brandweer. Er zou één iemand zijn omgekomen. Er wordt ook melding gemaakt van ontploffingen bij de hoofdstad Teheran en in de zuidwestelijke stad Avas. Over die laatste wordt ook gezegd dat het ging om een gasexplosie en dat er vier doden zijn gevallen. In Den Bosch was vanmiddag het CDA-congres en de sfeer was daar een dag na de presentatie van het coalitieakkoord opgetogen, want de partij mag weer mee regeren.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 Vijf jaar geleden werd ze ook wereldkampioen. Tweede werd Celine Del Carmen Alvarado. Puk Pietersen werd derde. En daarmee was het hele podium Nederlands voor de zesde keer in zeven jaar. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op regen. Morgen op veel plaatsen een grijze dag bij 1 graad in het noorden en negen graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Geloof ik ja, iedere keer. Steeds een anders moestje het wat ik dacht Het klopt gewoon niet meer. was hij dan Dion Verre en al jouw leugens hier bij het tweede uur. Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. En ik zou zeggen, ja, blijf er lekker bij. Want tot 7 uur, uh, lekkerste uh, muziek hier uh, vanaf uh, de tolweg 10a. En wij gaan eventjes uh, naar, uh, naar Leo. Leo, zing maar hoor. 7. Uur. Zou je morgen wel de Maar hou het nu nog even voor. En zo is het, Leonardo de En uh, we gaan natuurlijk naar René Kars. En hij heeft het over Anne-Marie. Ik heb Anne-Marie gisteravond gezien. En ik heb haar gevraagd of ze morgen misschien.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 Slaapkamer zien. Anne-Marie, ik wil je slaapkamer zien, ja. <laughs> hey, uh, ik zou zeggen, allemaal een hele goede avond. En als je zit te eten, eet smakelijk. En uh, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan uh, naar uh, Martijn te kampen en hij heeft het over Als ik jou morgen tegenkom. Ja, lekker hoor. Tot 7 uur rent het interview. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij.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 Je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Ja, als je dat maar weet en dat allemaal de wijze woorden van Martijn te kompen... en als ik jou morgen hier weer eens tegenkom. En wij gaan naar René Riva...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 zijn. Vakantie hier in Holland. Zo is het, selfie en uh, genieten uh, van het leven. En uh, zo is het maar net. Wij gaan uh, door met uh, gewoon uh, muziek. En dat is, uh, ja, een ode. En dat allemaal gezongen door Jack Barbé. Soms wil ik even niet meer denken. Zet ik mijn wereld even stil. Een uurtje niet meer praten. Dat is dan alles wat ik wil.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 I'm not going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 naar een vijver van ideeën Die je tot dan toe zijn opgaan Je laat alles even los En je bent vrij Gewoon muziek. Ja. Gezongen door Jack B.B. Odaan. Oh uh, Jan Lelyveld natuurlijk. En uh, ja, zo heet de titel ook. Uh, gewoon muziek. En aan de telefoon hebben wij van de panterpoze. Natuurlijk Brigitte. Brigitte, een hele goede avond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Ja, zit je, zit je in... Uh, ja, Arnhem, hè? Nee, Arnhem. Arnhem. Oh, jij zit in Arnhem? Ja. Oh, oké. Okay. Hé, hey, en... Um, ja, de panterpoezen. Hoe is dat in hemelsnaam ontstaan? <laughs> ja, het is uh, eigenlijk door Louisa Jansen gekomen. Die zat in een serie en die hebben we in meegespeeld. Ja. Toen zijn we samen gaan barbecuen. En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we met z'n drieën de panterpoezen gingen doen. Oké. Okay. En, en zo hebben we een singeltje opgenomen. Gewoon, gewoon simpel, uh, bij een barbecueetje en... Uh, ja. ja, daar, daar ontstond gewoon het idee. Ja. En waar, waar, waar, waar, waar komt die naam dan vandaan? Ja, nou, het is uh, namelijk de tegenprint. En de pantenprinten, dat is allemaal in. En Louisa is natuurlijk wie Louisa is. Ja. Zal we pantenpoesten doen? Ik denk, nou, mij maakt het niet uit. Nou ja. Prima. Ja, het dus, dus klinkt, uh, klinkt inderdaad. Uh, ja, vrouwelijk. In, inderdaad, <laughs> panterig. <laughs> hey, hey. Ja, maar het is, het, is, het, is, het is een geestig nummer geworden. Ja, ja. Het is een beetje carnavalachtig. Ja, ook een lekkere, een lekkere biet zit eronder. Ja, ja. ja je, je wordt er wel vrolijk van, dat wel. Ja, dat is het belangrijkste, hè? Ja. Ik heb mijn uh, tinkwoordig allemaal wel een beetje gebruiken. Ja, want, uh, ja, want die, die, die videoclip is er ook bij geschoten, natuurlijk. Ja. Ja, ja. en, ja, en uh, dat, uh, dat, uh, dat zal ook heel veel voeten in de aarde hebben gehad. Want het zal, uh, ja, veel een... lachen, hè? veel plezier gehad, erom. Ja, dat uh, geloof ik ja. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, gaan, je, gaan jullie nog meer doen? Uh, op dit moment moeten we even kijken, want we zitten met Louisa Janssen, die heeft uh, televisieopdrachten erbij gekregen. Ja. Waaraan we dus moeten kijken van, ja, dat gaat natuurlijk wel voor. Die ja. zit op contract verbonden, dus voor ons is dat... Uh... Ja. Dan moeten we even kijken, misschien in de toekomst nog, of, uh, ja, nou, we moeten het gewoon even afwachten hoe het gaat lopen. Ja, want nou, voor de, voor de luisteraars thuis, ben jij uh, de, degene in de videoclip met uh, uh, twee keer onkleden? Uh... Ja, ja. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Mijn man is ook zanger, dus die, uh, daarvan uh, heb ik daar ook een beetje van geleerd. Oké, okay. en, en, en, ja. en, en, en, en wie is dat? Dat is Leni Gerrits. Oh ja, Leni Gerts, ja, natuurlijk. Ja. Ja, die kennen we wel. Oh, dat is altijd goed, toch? Ja. Althans, <laughs> oh, die kennen we wel, de... laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik heb inderdaad wel aardig wat, wat muziek van hem op de, op de kaart staan, zeg maar. Ja. Hé, hey, maar uh, zo zijn jullie ook bij elkaar gekomen, aan elkaar gekomen? Ja. ja, we zijn... Via, via de, tenminste met Louise en uh, gewoon met z'n drieën. Uh, zo is dat ook een beetje ontstaan? of uh? Ja, we zijn gewoon bij elkaar. Ik ging met Louisa om, maar ik ging ook met het andere meisje om, die wat kleiner is. Ja, met, en, die, uh, met die dingetjes voor de ogen. Silas, daar staat hij ja, Dat is allemaal uh, attributen van, Louise, of, uh, van Louisa zijn uh, mysterieuze koffer. Ja, <lacht> En uh, toen gingen we zeiden, van sommige barbecue doen... en hebben we hier bij ons gebarbecued. En van dat een kwam het ander. Ja. En toen zeiden we... dat gaan we doen. Ja, geweldig. Gewoon, gewoon ja, eigenlijk spontaan. Spontaan gebeurd. Ja. ja ik, en ook, ik, ik, hartstikke leuk. Want mensen vinden het allemaal hartstikke leuk. Wordt ook veel gedraaid. Ja, ja, het is ja maar als ik, als ik zeg... Ik, ik zie de videoclip... en ja, dan, dan, dan, dan denk ik... nou, daar moet toch wel... Uh, Aardig plezier aan vooraf gegaan zijn, want dat ken je niet anders, ja. ja, het is uh, 2026, de villas. Ja, en, en de, Louise, uh, Louise kennen de... Ja, uh, en de Snapchat, en de telefoons, en de lippen vooruit... Ja. Nou, ik heb dus helemaal geen fillers, maar ik vond het gewoon heel leuk om te doen, omdat ik, ik heb kleinkinderen, dus ja. ik kon me daar helemaal in beelden hoe het allemaal ging, lipjes vooruit en mijn foto's maken. En dat is van deze tijd, en we dachten, die brengen we uit. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja. <laughs> nee, ik, ik zeg het, uh, ja, ik, ik vind het gewoon geniaal. Ja, ja, ja. dankjewel, dankjewel. Ja, ik, ik, ik, ik, wel, ik ben eigenlijk benieuwd wat, wat het volgende gaat worden. Ja, ik ben ook benieuwd. <laughs> maar ja, we shall see, hè? Ja, ja, ja zeker. Kijk, ik bedoel, uh, hè, daar, daarvoor zitten we ook uh, natuurlijk met de radio en uh, op de radio. Ja. En, en uh, ja. Weet je, het is niet altijd uh, het serieuze werk, om het maar zo te zeggen. Nou ja, en er is mag ook wel eens wat. De... Uh, wat... Het moet, wat eens, het moet eens in de scherpe randjes trap. Het moet wat nuchteren en wat lekker. Gewoon ja. niet te veel poespas. Nee, een beetje flexibel. Gekkigheid. Ja, inderdaad. Hey, ja. Eh, dus ja, we weten nog niet of, uh, of jullie nog, uh, nog wat gaan doen natuurlijk. En, uh, ja, of dat het hierbij uh, voorlopig blijft. Dat, uh, ja, dat Louise ik, dat natuurlijk. We gaan uh, ja. Het ligt aan de. Uh, uh, aan, uh, wat uh, Louisa eigenlijk op de plank heeft zitten voor de tv-wereld. Ja. En van daaruit kunnen we weer verder kijken. En ja. dan, uh, dan zal u ons zeker nog wel weer vaker horen. Ja, Louise, ik weet dat het, is, uh, het is behoorlijk druk dus uh, ja. Ja, ik heb net weer meegedaan aan uh, uh, ook weer een nieuwe serie. Dus die komt halverwege februari uit. Ja. Dus dan uh, In the Jungle. Meisjes in nou, de Jungle. Uh, ja. Dus dat, nee, dat heb ik ook een klein stukje al van gezien. Ja. Dus uh, ja, dat belooft wat. Ach ja. Hè? <laughs> Het is in ieder geval niet saai bij ons. Nee, dat sowieso, dat sowieso niet. <laughs> nee. precies. Hé hey Brigitte, ik zou zeggen, ja, uh, waar kunnen mensen jullie uh, trouwens vinden? Want... Ja, we hebben allemaal wel uh, TikTok ja. en Facebook... We hebben nog geen website, omdat we gewoon nog net zijn begonnen en niet alles tegelijk gaan doen. Nee. Gewoon proberen en kijken. Ja, ja. En uh, nou, we hebben allemaal een Facebook, site, dus Instagram. Dus van alles kun je ons wel als je de pantenpoussie intypt. Ja. Dan kom je eigenlijk wel bij Louisa terecht op de mij. Ja, in ieder geval ook op YouTube. Daar kunnen mensen dus ja, de, de clip vinden. Ja, Spotify en ik weet allemaal niet waar het allemaal op zit. Of waar Harry uitkomt, ja. daar staan we op. Dat <laughs> is goed. <laughs> ja. Hey Hé, Brigitte, ik zou zeggen... Ja. Als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Helemaal goed. Hier is uh, Pantenpoessen. Luister maar allemaal lekker mee. Dankjewel. Ja. Graag gedaan, Brigitte. En uh, dankjewel. En uh, heel goed weekend, hè. Dank u. Hey. Joh. Dankjewel. Groetjes daar. Doe, doei. Groetjes. Doei. Doei. Met make-up en Helemaal klaar om te gaan.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 Niet ik dit kan. Ik heb geen keuze. Dames en heren ik René van Beten En ik laat je gaan hier bij ZFM Zandvoort Radio En dat allemaal vanaf de tolweg hierna. En uh, ja, we hebben een verzoekje Een verzoekje wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam En die vraagt een plaatje aan Frans Bauer En ik zal jou nooit meer vergeten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 Zo, dat was hij dan. Mi Corazon en Mario Edi. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for you. Uh, ja, uh, we gaan alweer uh, naar de, de klokjes van uh, bijna kwart voor zeven toe. Dus we hebben nog wat, uh, wat verzoekjes en een uh, paar plaatjes. <coughs> Ik kik er in de keel. Paar of daar, de roofstandjes en manistes. Deze toma pa' prah, desahogarme. Te lo confieso, antes de que se amoeit, desde que te perdi. Nu ik het einde waarom? Als alle kinderen dan me over jou, ik zou komen. Als je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen. Maar ik weet dat het een mogelijkheid is. Voor deze toma pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tu noost dat, laat zo leeg gaan en La luna no sale si no te vuelva a ver De dagen denk ik om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geschaafd vergeten Ik ben al lang onder de eenzaamheid en zeker Dit maak om niet op als jij er niet meer bent Como oh, tomando no otra chopa de tequila Pa' que se dilate en la pupila Yo quiero verte viento desde el cuerpo Que esta noche que enteraron muerto Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn Maar je zo had je zon Ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo te Oh, ik wil je in mijn armen maar ik weet zo sinceramente Ik heb dagen niet geslapen. vergeten. Ik ben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 Zag, die eerste dag was ik zo van Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je het en liefste bel, ik jou. Om te zeggen dat ik het all the voor je hart. Soledig aan het komaat, La Luna no sale, sino te vuel vaar. En ik kom ja vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de is aan mij bezweken. De maak om niet op als jij er niet meer bent. Paolo vertaarte, en dat allemaal de rooszonsjes en Emma Heesters. En dat allemaal hier vanuit de studio natuurlijk... aan de Tolweg Dina. En uh, mijn naam is Rutteij. Ik zou zeggen, een hele goede avond. Wij gaan even nog een verzoekje draaien... dat is uh, afkomstig van uh, Jeroen. Jeroen, uh, fijn dat je luistert. En, uh, jij wilde graag het plaatje horen... wat, uh, ja, wat uit Kroatië kwam. En uh, ja, uh, ik, ik draaide het uh, regelmatig destijds... Uh, van de zomer. En uh, ja, of ik, uh, of ik die uh, nog een keertje wilde draaien... ook al is het winter. Nou, zeker... Vlada Gorgieva and Angelou. Ja, Jeroen, ik ben het volledig met je eens in uh, deze Zuid-Amerikaanse klanken vanuit Kroatië door uh, Vladovork, Angeli, oftewel, ja, Engelen. Hé, hey, um, ja, heerlijk muziek. Zeg maar alsjeblieft We gaan naar de zesde serie En wat is je naam En, uh, je naam? Je en loop niet vandaan. weg Want je trekt me aan Baby alsjeblieft Girl wat is je naam En waar kom je vandaan Want je trekt me aan Loop niet weg Want als je gaat moet je meenemen Ik dacht echt We vertrekken met z'n tweeën Loop niet ik kan niet en uit m'n leven aan oh, Je zou beter moeten eten oh. Red Bull is niet nodig Gekust vliegt de hele dag Verslaafd aan haar En zelfs Viva is niet meer nodig Mijn mooiste god dat wij zijn Vrienden zijn in overvloed Ooh. Geen voor meer Ons liefde wint het keer op keer Ook al doet het zeer Zeg maar alsjeblieft Girl, wat is je naam? En Waar kom je vandaan? Want je kent mijn naam Baby, alsjeblieft Girl, wat is je naam? Waar kom je vandaan? Want je kent mijn naam was die dan alweer? Sertus Nasseri en uh, Gil, wat is jouw naam? We gaan naar de zomermelodie van uh, Gradame. En hij heeft het over een, uh, een zuiver hart. Hier op die 106.9, DAB plus 9A. En natuurlijk wereldwijd www.zvmartiesten.nl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 Wat een vriend was jij van mij? Tenminste, dat is wat je steeds tegen me zei. Want je had geen zuiver hart, maar een rat, en ik ben erin geloven. Maar ik was zo ver weg, en wat kon ik meer dan hopen dat je eerlijk was De zomerversie van, uh, van Galadame. En een uh, zuiver hart. En uh, ja, we gaan nog een, uh, een verzoekje draaien. En die is afkomstig van uh, Michel. En die wilde graag een plaatje horen van uh, Willem Bart. En uh, ja, ik heb genomen mama.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 Dat ik nooit zal vergeten wat jij me hebt gegeven. Want mama jouw liefde en jouw warmte blijf ik in mijn hart omarmen voor de rest van mijn leven. Mama jouw lachen en al jouw woorden, die ik zag en jij niet worden, zie ik terug in mijn dromen. Dus mama, ik zeg.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 ...is de waarde van het leven. Dus mama, ik zeg je nu leven. Alles wat je hebt gegeven ...is de waarde van het leven. Zo, dat was hij dan. De laatste. Willem Bart en uh, mama... ...aangevraagd door uh, Michiel uit Rotterdam. En je hoort het alweer. Ja, hij is weer terug... Toegana, taxi en uh, Herb Albert. En het is zo de bras. Ja, die. Hey, euh, ik zou zeggen, ja, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken natuurlijk. En uh, ja, het was me weer een waar genoegen. Twee uurtjes entertainer voor u. En uh, ja, hopelijk uh, hoor ik en uh, zie ik u volgende week weer. Althans, uh, ziet u mij. Als u meekijkt via de camera in de studio, natuurlijk via www.zetafemmartiesten.nl. Ja, en uh, meestal uh, het laatste uur is hier nog eventjes uh, natuurlijk via de TikTok. Uh, ja, gewoon eventjes live, gewoon lekker tussendoor. Ja, moet kunnen hè? Hey, um, als je het nog niet in de agenda hebt staan, uh, schrijf het op. 28 maart, uh, Zandvoort voor jou. Van 2 tot uh, 7. En dan uh, weer diverse artiesten hier in de studio aanwe aanwezig natuurlijk. En dat allemaal onder leiding van Ik zei de Gek, oftewel Fred Heij, en, uh, Devin Dunnevan, en, uh, Rob Harms en natuurlijk Richard, Richard Buitendijk. Ja, en uh, daar gaan we weer uh, een, een leuke dag ervan maken. Dus uh, 28 maart uh, schrijf het in je agenda. Sowieso zo volgende week weer entertainen voor jou. Ik zou zeggen tot dan. groetjes, een goed weekend en uh, let een beetje op elkaar. Bye bye. Het is ZFM.